en wil deze week nog een beslissing nemen. Schoon drinkwater is in de toekomst niet meer vanzelfsprekend. Drinkwaterbedrijven slaan daar alarm over, want de bronnen raken vervuild en ondertussen gebruiken we met z'n allen steeds meer water. Als er nu niets verandert, kan Nederland over een paar jaar... al te weinig schoon kraanwater hebben. Daarom roepen waterorganisaties het nieuwe kabinet op om snel in te grijpen. Er worden steeds vaker alpaca's aangevallen door wolven, dat meldt het AD. In 2024 werden er nog twee gedood, maar vorig jaar waren dat er al meer dan twintig. Eerder werden er ook al veel schapen gedood door wolven, maar omdat zij nu vaker door woongebieden trekken, komen ze ook sneller alpaca's tegen. Wolven vallen ook vaker geiten, ponies en herten aan. En vier astronauten uit het ruimtestation ISS zijn zojuist weer geland op aarde, en dat klonk zo. On behalf of SpaceX and NASA, welcome home, crew 11. So good to be home. De ploeg begon gisteravond aan hun terugreis... en dat is weken eerder dan gepland, omdat een van hen ziek is geworden. Wat er precies aan de hand is, wordt niet bekendgemaakt... maar volgens NASA is de toestand wel stabiel. Het is voor het eerst dat er een ISS-missie wordt afgebroken... vanwege medische redenen. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 8 vandaag. Morgen begint weer met een bui, maar later klaart het op... en het wordt dan maximaal 11 graden. Dan de verkeersinformatie op Q-Music van Flitsmeister. 24 files op dit moment. Ik heb drie files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stoer en Hoevelaken... 5 kilometer, vertraging 17 minuten. De A27, Gorkum richting Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord. 5 kilometer, vertraging 20 minuten. Komt er een ongeluk daar. En de A59, zonzeel richting Oost tussen Drunen-West en Vlijmen. 7 kilometer, vertraging 19 minuten. En één snelheidscontrole op de A1 van Apeldoorn naar Deventer. Controle bij hectometerpaal 97. Het is donderdagochtend. Dat betekent foto in klok. Nou ja, dus stuur een foto van je uitzicht, van je werkplek, van het schoolplein, van je collega. Een foto van jezelf. Stuur dat in de Q Music App. Dan krijgen we een mooi beeld van waar het uur allemaal aan staat. En één iemand bel ik terug en die krijgt mijn koffiecup. Welcome to the one and only, the original. Dit is het foutenuur. Wil je zo mijn Pat Benatar, Love is a Battlefield of Tears for Fears met Shouts? Stem nu! Q-Music is proud to be found. Fout de uur! Q-Music! Naar het Foutuur begint vandaag met René Karst en Artje voor de sfeer. Na na na na na na na na na Artje voor de sfeer, voor de sfeer. Artje voor de sfeer. Na na na na na na na na na na. Artje voor de sfeer.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 Here. Dat is Op Q-Music. In het Foute Uur. Ja, ja, Mello, dan zijn we weer. Zelfs. bij jouw show net als de vorige keer. Die ingeklokt is. Ik zie een vieze auto ruit van uh, Kelin Buurlagen. Stroishout van de afgelopen tijd. Dat doet een auto niet veel goed. Hè? Ik zie ook heel veel selfies. Jeroen schouw vanuit een busje en een post een aan. Ik ga er vanuit dat hij pakketjes aan het bezorgen is. Jesse Schaap die stuurt een Spiegel selfie met de buitenspiegel van zijn auto. Die staat te laden. Mirna stuurt een selfie vanuit de auto met de drie kinderen op de achterbank. Jalila die is aan het werk als mondhygiëniste in Utrecht. Ik zie ook dat heel veel mensen kijk, live aan hebben. Ik ga nu even te zwaaien voor de mensen die ik kijk live aan hebben, even een hartje, hi! Uh, verder zie ik huisdieren, ik zie kopjes koffie, en Linda, goedemorgen! Hey, goedemorgen Menno! Jij stuurt een selfie met je duim omhoog. Ja. Jij bent onderweg naar je werk, maar eigenlijk was het je vrije dag. Ja, dat klopt, donderdag zei ik mijn vaste vrije dag, maar er kwam vanmorgen een berichtje. Goh, hè, we hebben een zieke, kan er iemand komen werken? En gelukkig is dat bij ons nooit heel erg vroeg. En ik had thuis een zieke kerel op de bank zitten en dacht ik... Ja, je dacht ik kan naast een zitten. <laughs> maar ik uh, kan mij ook nuttiger maken. Zeker. En wat, en wat voor werk doe je? Ik uh, werk in de Efteling, in de snoepwinkel. Oh, gezellig. Ja, zeker gezellig. En wat is het best voorkomende artikel in de snoepwinkel van de Efteling? Oeh, Nou, dat zou ik eigenlijk... Ja, ja, bij ja, ons ja, ja. kan mensen heel veel uh, snoep scheppen. Ja. Dus in de ene winkel hebben we heel veel schepsnoep. En in de andere hebben we van die hele grote ronde lollies. En ja, daar zijn kinderen ook echt wel dol op. Die verkopen echt wel heel de Eftelingen uh, heel veel. Ja, maar je kan me niet zo. Zo'n lolly wat... die gewoon te groot is voor een kind om op te eten. Maar die ze toch wel heel graag ja, precies, willen hebben. Dat het, dat het hele hoofd rood wordt of gekleurd. Dat, ja. Zo'n lolly. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nou, dank voor je inklok. Ja, ik gedaan. Ik stuur mijn koffiecup op. Superleuk. Werk ze vandaag en voordat we opvangen nog één ding. Een hele fijne dag. Fijne dag. Linda, fijne dag. Dank je. Doei. Doei. Het is het fout hier. Ben je er klaar voor? Ja, mensen. Hakken. Beetje hakken, Naga en Children of the Night. We are the children of the night. And fight for the future of our nation. Let's come together and unite. Bye. Children of the Night. Als je nou gewoon lekker had gezegd, lekker hakken, was er niks aan de hand geweest. Het verboden, verboden woord. Tot en met morgenochtend 9 uur mogen wij het verboden woord niet uitspreken. Is misgegaan. Goedemorgen Q Music met Menno. Goedemorgen met Tim Buis spreek Hallo Tim Buis, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Nou, wat heb je gehoord? Ja, het verboden woord. Ging <laughs> <laughs> niet zo goed. Ja, de, de hele ochtend ging al niet zo goed, dus ik sluit netjes nee. aan. Dat wel. Dat is fijn, toch? Het valt mezelf wel een <laughs> beetje tegen, maar goed. Uh, laten we nog even dat fragment luisteren. Beetje hakken, Nakatomi en Children of the Night. Nee. Nu al. Nu al. Overduidelijk, Tim. Ja, lekker. Fijn. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 500 eurotjes komen je kant op. Nou, lekker, dankjewel. Wat ga je ermee doen? Nou, ik ga zo direct koffie drinken met mijn moeder. Dus ik neem een stukje taart mee. <laughs> lekker gaat vieren. En uh, je krijgt ook een SO Extras bon ter waarde van 100 euro. Die krijg je erbij. Kun je overal voor inleveren. Hotelbon, klusbon, dinerbon. Nou, lekker. Alsjeblieft. Leuk. Dankjewel. Succes nog vandaag. Dankjewel. Je. Hoi. Oké, okay, hoi. Ik zie de teller weer enorm gaan. Maar ik heb het niet nog een keer gezegd, toch? Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Nou, we gaan het checken, jongens. Run through your van de replay. Q Music, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo? hallo, hallo. wie is dit? Mijn Nienke? Nienke. Het verboden, verboden woord. Nou zeg het maar Nienke. Ja, ik hoorde het verboden woord. <laughs> ik had het helemaal niet in de gaten. <lacht> nah, de, de hele ochtend uh, ging al niet zo goed, dus ik sluit netjes nee. aan. Dat wel. Dat is fijn toch? Het valt mezelf wel een <laughs> beetje tegen, maar goed. Uh, laten we nog even het van voor... nee, uitvoeren. Ja, Nienke, je hebt helemaal gelijk. Nienke, je hebt helemaal gelijk. Oh yes, wat leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Je wint ook 500 euro en je krijgt ook die SO Extras bon te waarde van 100 euro. Ja, helemaal leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. En wat ga je doen met het geld? Uh, weet je, jij bent vandaag jarig. Misschien een date of zo. Ben je vandaag jarig? Ja, klopt. Nou, dan ga ik ook nog even voor je zingen natuurlijk. <laughs> um, dan pak ik even mijn verjaardagsliedjes erbij. Even kijken, waar zijn, ze? waar zijn ze? Kijk, die heb ik hier. Wil je uh, cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap? Uh, samba. Jij wil samba. Lekker. Ai, ai, ja, ja, ja, ja, ja. Er is er een jaar, hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat is Nienke, de piep, hoera! Fijne verjaardag. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel. De dashboard live. Het foute uur. En is vandaag de verjaardag van Mr305, maar ook Mr. Positivo, Pitbull. Die gast is altijd positief. Hoe oud denk je dat hij geworden is? Laat ik je zo weten. Als je mij laat weten wat het volgende nummer in het foute uur moet worden. Moeten dat de new kids on the block zijn met tonight? Tonight. Tonight. tonight? Of ga je voor E17 met It's Alright?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 Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roerjoghurt van de Zaanse Hoeve voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Het Verboden Woord wordt medewogelijk gemaakt door Esso Extra's. Hoor jij een QDJ Het Verboden Woord zeggen? Dan maak je kans op 500 euro en een extraatje van Esso. Een cadeaubon ter waarde van 100 euro voor één van je favoriete winkels.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 Nu 50% korting. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op vloeren en deuren. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Schone actie bij Trekpleister. Bij aankoop van merken zoals SheLet, Always en Oral B... krijg je een gratis Swiffer XXL Starter Kit cadeau. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.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 En regenachtig bij een graad of 8 vandaag. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 10 files. Ik heb hier 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmaade en het Ringvaart Aquaduct. 4 kilometer, vertraging een kwartier. En de A27, Gorkenbericht richting Breda tussen Oosterhout en Breda-Noord. 4 kilometer, vertraging 14 minuten. Q-Music, Menno Bareveld. Met nu New Kids on the Block. En tonight... You with you. Liberté, parla en pardoe. Rustig. <laughs> nu gaan we iets wat rustig doen. Glamour Dures heeft gewonnen. Dit is Nothing's Gotta Change My Love For You. In het Foute Uur. If I had to live my life without you near me. The days would all be empty. And the nights would seem so long. With you I seek forever.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 What a Nothing's gonna change my love for you. Het 15 januari, het is de verjaardag van Pitbull. Hij is 45 jaar geworden. Hippe de piep, hoera. Ik heb hier een levensmotto van hem voor je. Every day above ground is a great day. Remember that. <laughs> En als je step leven met dat niveau van of ik I promet je: leven is geven. The meer je geeft, the meer je receive. En zo so is het. Mocht je je baldcap mee hebben, zet hem op. En stem op je favoriet van Pitbull. Wil je zo, I know you want me? 1, 2, 3. I know you want me. You know I want I know you want me. You know I want you. Of ga je voor hotel room service.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 Ik op de trein gewacht. Want die hadden wat vertraging, en mijn god, daar baal ik van, omdat ik niet nu...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 Krijg erin, krijg erin, krijg erin, krijg erin, krijg erin. Oeh oeh. Krijg krijg Oeh oeh. En ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoel. En s'nachts, It's Faudrier Q Music. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know, they had that 75 Street Brazil. Well, this year it's going to be called Caiocho. Que bola, Gata. Que bola, Omega. And this how we going to do it. Dale. One, two, three, four. One, dos, I know you, mommy.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 3.05. Vandaag 45 geworden. Pitbull, I know you want me. Het Foute Uur. Ik moet lachen om het bericht van Jaden. Die probeert me er echt in te luizen. Jaden van ondersteunt Menno. Heb je het? Iets naar je zin daar. Maar is het niet? Puntje, puntje, puntje. Moeilijk om. Het verboden woord Niet te zeggen. Nou wel. Wat succes gewenst. Bedankt, Jaden. Ryan die zegt: Gaat lekker met het foute uur hier op de Pauw. Jordi zegt: Lekker het foute uur aan. Zo komen we de dag wel door. En Elias zegt: Het foute uur maakt mijn lange rit met. Uh, iets wat beter te doen. Zo. Altijd Abba! En er doorheen. Altijd Abba. Waterloo in het foute uur. het idee dat het mijn dag is. Ik kreeg net een whatsappje van Wim van Helden. Wil ik je even laten horen? Menno, goeiemorgen. Ik heb een brakke nacht gehad. Ik heb liggen woelen, ik heb liggen nadenken. Wat is er nou gebeurd? Ik stond er al niet goed voor op de Wall of Shame gisteren. Opstond stond op nummer drie. En toen dacht jij, ik ga mijn vriendje Wim van Helden even helpen. In de vorm van een support act. Casper van Kensington kwam een uur met me mee presenteren... in de hoop dat ik minder het verboden woord zou zeggen... Nou, niets is minder waar. En terwijl ik wakker lag vannacht, dacht ik... aan wie heb ik dat nou eigenlijk te danken? Precies, Menno Barreveld. <laughs> dus ik heb nagedacht. Jij staat er erg goed voor, vriend. Ik heb iets voor jou geregeld. Ik ga jou vandaag helpen. Tussen 12 en 1 wordt een heel leuk uur. Ik denk het leukste uur van dit jaar, nu al. Tot zo! Hij gaat me helpen. Nou, van de wal tussen het schip ben ik bang.